Twee uur Eva Wouter Jong met het NOS-journaal.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 Arsjör vindt dat de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt moet verbeteren. voordat Kroaten hier aan het werk kunnen. Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de Provinciale Weg. en 506 bij Venhuizen in Noord-Holland. zijn tegen middernacht twee mensen omgekomen. Zeven inzittenden raakten gewond. En 506 werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk.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 De hele nacht dwalen we door de afgelopen eeuw. We beginnen vannacht met Couperes. Het Louis Couperes genootschap heeft 2013 uitgeroepen tot Couperis-jaar. Het is dit jaar op 10 juni, namelijk precies 150 jaar geleden, dat Couperus in Den Haag geboren werd. Het hele jaar door worden er allerlei activiteiten rondom Couperes georganiseerd. Er is bijvoorbeeld een expositie in het Louis Couperes Museum in Den Haag. En je kunt het hele jaar door een literaire wandeling maken in zijn geboortestad. Het is maar even een kleine greep uit het bijzonder brede aanbod. We zijn het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid ingedoken. en kwamen daarin een bijzondere uitzending uit 1963 tegen. Het zijn fragmenten uit het toneelstuk Zo Ik Iets Ben. over het leven en werk van de schrijver Louis Couperus. uitgevoerd door de Haagse Comedie. En de regie was in handen van Bob de Lange. Het stuk ter gelegenheid van de 100 verjaardag van Couperus. werd geschreven en samengesteld door Hendrik Willem van Tricht. die hiervoor een heuse regeringsopdracht had gekregen. Kregen. In deze uitzending vijf van de 19 scènes... met speciaal voor de uitzending geschreven verbindende teksten. In de hoofdrollen Gijsbert Tersteeg als Couperis... en Bob de Lange als Lodewijk van Dijssel. De overige acteurs zijn Bas ten Batenburg, Jan Velo... John Koch, Wim van Rooij, John Vels en Kees Kolen. Luistert u naar Zo ik iets ben. 100 jaar geleden... 10 juni 1863 werd de schrijver Louis Couperus in Den Haag geboren. Hij groeide daarop als een deftig hergs jongetje dat niet op straat rafotte, maar thuis... tussen zijn veel oudere broers en zusters... droomde en fantaseerde. Zijn familie had altijd hoge posten bekleed als ambtenaren in Indië... en toen Louis negen jaar was, keerde de familie daarheen terug... Zes jaar later, als de grote broers hun ambtelijke loopbaan begonnen zijn... en de zusters getrouwd, komt Louis in Den Haag terug... het nakommertje alleen thuis. Dat zou zo erg niet geweest zijn... als hij net als zijn grote broers aanleg en belangstelling gehad had... voor de ambtelijke loopbaan... die traditioneel was in de familie van vaders en moederskant... Maar dit soort dingen interesseerden hem helemaal niet. Zijn aandacht was weinig bij de buitenwereld waar men carrière maakt. Hij bleek, toen hij ouder werd, meer en meer... een onbruikbare dromer in de ogen van zijn vader. Alleen zijn Nederlandse leraar, de latere professor Jan ten Brink... zag dat er iets bijzonders school in de schijnbaar lusteloze derde klasser... die tweemaal bleef zitten op zijn voorspraak mocht Louis van school... en zich onder zijn leiding gaan bekwamen... voor de middelbare acte Nederlands. Maar in de ogen van de vader en de andere familieleden... was dit een degradatie... en de toestemming kwam lang niet vanzelf. Zo vormt Couperus zich omtrent zijn twintigste jaar tot dichter... en in 1884, om precies te zijn... Op 17 juni verscheen zijn eerste verzenbundel. Juist in die tijd gonsde het in Amsterdam van discussies... over vernieuwing van de dichtkunst door jonge talenten. Willem Kloos was er de ziel van. Maar de hagenaar bleef afzijdig. Hij keek wat neer op het lawaaiige clubje waar hij niet bij paste... en zijn verzen werden door Kloos schamper naar de vuilnisbelt verwezen. Als couperus de teleurstelling te boven is... en er in berust geen verzen meer te schrijven... gebeurt het grote onverwachte dat zijn zelfvertrouwen herstelt. Hij schrijft in plaats van verzen de roman Eline Vere en bewijst daardoor dat hij een groot kunstenaar is. Luister hoe de gevreesde jonge criticus Lodewijk van Dijssel... over dit boek schreef... wij zeggen de dingen tegenwoordig eenvoudiger... Maar ieder woord is raak. Er is iets belangrijks. Een nieuwe proza-schrijver... een letterkundige persoonlijkheid die men noemen kan. Het is zaak hierover druk aan het praten te blijven. Ten eerste over het werk en de schrijver in het algemeen. Het werk is wat op zichzelf is... maar daarbij is het ook een merkwaardig document... voor de fysiologie der artisticiteit. Ik bedoel hiermee... Dat dezelfde levensvisie en kunstvoeling. dezelfde zin voor het korte, het onzwaar, het gracieuze, het elegante, het kies, het fraaie, het weelderige, het rijke. die de heer Couperus slechte, knutselige, kunst- en aandoeningsloze verzen deed maken. dat diezelfde eigenaardigheid nu zo geheel anders aangewend. zeer heeft meegewerkt hem een kort, affectieloos, zeer origineel prozawerk te doen maken werkelijk goed genoeg om door literaire met groot genoegen te worden gelezen... en gemakkelijk te lezen en onaanstootelijk voor het publiek. Niet waar, dit is zeer belangrijk. Wellicht had na de antecedenten van de heer Couperes... een van deze twee andere dingen kunnen gebeuren... Ofwel, hij had zijn vroeger schrijverswezen als een kleding uittrekkend zich een geheel limenaard kunnen vertonen in donker, zwaar, aanstootelijk proza. Of hij had de affectie en de nietige weelderigheid zijn vers in zijn proza overbrengend een nuffige en wezenloos fraaie roman kunnen maken. Maar ziet de derde mogelijke is geschied het element van fraaiheid, zin en welen begeerde... dat hoofdbestanddeel van Seren couperes schrijverskarakter... dat tot ver omgezet puur vatreg schijnschoon werd... is nu er een naturalistische roman meegemaakt moest... tot tintelend, blijde zegging en liefrijk ware verhaling geworden. Want het is hetzelfde. Het is dezelfde Couperes. Wanneer ik nu... Door menu's ademend aan het werk terugdenk, gevoel ik mij alsnog onmiddellijk zintuigelijker van genietende. En hoor ik nog in mijn oor dat spreken met dat grote gemak van zachte kalmte. En proef ik nog op mijn verhemelte de aromatische charmes... deze bloesemende rijke levensliefheden. En gevoel ik nog op mijn ogen als op der gevoeligheid... ...de hemels luchtige tintelingen... deze korte matige aanzienlijk hartelijke kunst. Elie de Veren is goud... Ik heb het gezien als helder, glanzend goud... maar mooi mat beslagen door mijn aandoening. Als een glas rijnmijn met ijs in een warme kamer. Niet alleen omdat het werk zo goed is in zichzelf... zo vrolijk mooi, zo, zo lief liefweemoedig... zo rijkjes aan minnog, zo... Prachtig, bevallig, zo heerlijk, lief, talig, Ja, al die woorden zeg ik expres. Ik wil het begieten met een gulden sprenkeling van geestdriftige driftige heusheid. Ik wil er de gouden regens in een hoffelijke lof over planten... en het bescheiden met de zacht gouden door rood tamast opgevangen... stilwarme kamerzon in een indige genegenheid. Eline Vere is nieuw en Hollands. Het is Hollands. het zou geen Frans kunnen zijn... Het is nieuw, nieuw, nieuw van visie en schrift, nieuw van sentiment en compositie. Het is artistieker dan Daudet, het heeft grote hoedanigheden van liefheid en costume elegance dan de concours. Welk een beeldig eigen observatievermogen heeft de heer Couperin. met welk een door en door deftig gemak heeft hij het intiem bekoorlijk, het gracieuze der Haarse rijke lui ontdekt en geschreven. Eline Vere is een wonder. Een lief, klein, rank, roze wonder. Een aangenaam wonder. Eline Vere is een schitterend boek. Door zijn romantische ziel gedreven, zwierf Cooperus met zijn trouwe levensgezellin Elisabeth Cooperus Bout jaren in het buitenland, met name in Italië. In Zuid-Frankrijk, in Nice, hadden ze hun huis, maar zomers reisden ze. Onderwijs schreef Couperus reeks zijn boeken, Psyche... tijdens een reis naar Indië, De Stille Kracht... en dan De Boeken der Kleine Zielen... Van Oude Mensen, De Dingen Die Voorbij Gaan... De Berg van Licht, enzovoorts. Maar omstreeks 1909 begint er weer een nieuwe periode in zijn schrijversleven... Hij wordt de meester van het korte verhaal. Korte Arabesken, noemde hij ze. En elke week bevatte het Haagse dagblad, het vaderland, zo'n feuilleton. Dikwijls vertelt hij over zichzelf. En wij laten u horen wat hij vond van zijn poes. De poes Imperia. Mijn poes Imperia. Imperia la tigresse. Ze is binnengekomen, de tijgerin uit de tuin. Iedere beweging van haar is geestig, gracieus en velein. Alles wat ze doet is even aardig. Ik kan een half uur naar haar zitten kijken. Imperia verveelt zich nooit. Alles in het leven, in huis en tuin, wekt haar interesse op... doet haar ogen van groen grisopaas schitteren met een vonk van geest. Als ik me verveel wat ik veel doe en gaap en de armen rek... kan zij naar me kijken en schijnt ze te zeggen... maar hoe is het toch mogelijk verveel je je weer? Maar kijk om je heen, alles is vol belang. Zie dat gordijn daar van onderen zacht door de wind bewogen worden. Kijk naar die franjes die heen en weer slepen. Steeds heen en weer. Een vlieg, kijk een vlieg. Hoe interessant. Weer een vlieg, een ander. Waarom jacht je geen vliegen zoals ik als je je zo verveelt? En eet ze op zoals ik? Ze zijn lekker. Ze heeft het altijd druk. Als ze met het gordijn heeft gespeeld en een paar vliegen gesnoept, begint ze aan haar groot toilet dat in een zonnestraal door de open tuindeur binnenvalt. Haar groot toilet wordt bewaard voor mijn kamer. In de tuin droomt Imperia. Haar ogen zwaar van dromen, een sphinx gelijk. De pootjes onvergelijkelijk aardig toegevallen onder de borst. De staart met een kronkel tegen de flank aan. Ziet ze mij, dan reist ze, rekt zich hoog op de benen... zet een rug op als van een kameel en stort in één flits op mij toe. Met een kreunende kreet springt ze op mijn schouder... doet een ommegang langs mijn beurt. Haar vel is geurig warm van zonnegloed. Haar snorren strijken verliefd langs mijn wang. Zij spint haar welbehagen in mij af. Zij bemint mij hevig. Ga ik dan zitten mijn rustbank een beetje achterover in de kussens, dan bentelt ze over mijn knieën als een bolleerde bagande. Het is haar niet genoeg. Ik moet haar zacht krauwen achter de oren en in het donze buikje. Ze kruipt op naar mijn hals en op mijn schouder weet zij als een bonten kraag mij half te omringen en duwt haar kopje tegen mijn neus. Het is haar manier van kussen. Tot zij heel hartstochtelijk wordt en met haar raspscherp tongetje mijn lippen nadert. Het wordt heel innig. Die tederste kus wordt afgewisseld met bagantische kronkelingen over mijn vest. Ze dweept met de scherpe rand van mijn manchette en de harde schakels van mijn horlogeketting. Zij wrijft er zich pervers tegenaan tot zij plotstaande staande in werd, en daarbij onbeheerlijk. Uit louter liefde heft zij hoogkrachtig de staart... en duwt mij haar crème fond in mijn gezicht. Ik protesteer. Zij begrijpt niet. Maar daar haar liefkozingen menigvuldig zijn... verandert ze dadelijk van tactiek... en zich nestelend op de andere schouder... tikt zij heel voorzichtigjes tegen het lelletje van mijn oor. Maar onlangs heeft ze met een zeldzaam onhandige beweging van haar stijgt... Je raccommod le ver, la faillance et la porcelaine. Je raccommod le cristal, le marbre, l'albatre. Je raccommod les precieuses antiquités. Trofim, bonjour Trofim, wil je maar binnenkomen? Ik heb juist wat gebroken. Bonjour, monsieur le baron. Bonjour, Trofim. Weet je, het is heel goed dat je juist passeerde. Want voorbeeldje mijn kat die je daar ziet... heeft wat ze anders nooit doet... mij een beeldje gebroken. Een dansende faun van terracotta. En ik wou wel heel graag dat je eens nazag... of je het niet voor me kon repareren. Als monsieur le comte mij het kunstvoorwerp zou willen tonen... zal het mij een eer zijn te zien... of ik die dansende faun weer terecht kan helpen. Kijk, Trofim, dat heeft me die akelige kat gedaan... en ze was er zelfs heel onverschillig om. Met een zeldzaam onhandige beweging van haar staart... heeft ze de faun doen neerstorten... van de hoge eikenhouten vries boven mijn schrijftafel... en hij is bij de enkels gebroken... en danst al sedert weken niet meer. De oude Trofim is heel dankbaar aan madame Poes, dat ze hem een enkelmaal mal eens iets laat verdienen. Vooral omdat Trofim, dat weet u, monsieur le Marquis... alles repareert wat gebroken is. Het is alsof hij dood is. Ja, niet waar, Tofim. Het is alsof hij dood is. Jij moet hem nu weer als de tovenaar die je bent tot het leven terugroepen... en hem weer laten dansen met die vrolijke beweging van zijn armen in de lucht. Ik zal het proberen, monsieur Le Duc. Waar zou ik kunnen werken? Vind je goed dat ik je daar installeer, onder die palmboom? Uitstekend, maar installeren hoeft niet. U weet, ik werk liefst op de grond. Dan heb ik alles om mij heen. Als ik alleen maar een paar oude kranten van u mag hebben. Want uw tuin is simanté en mijn petite cuisine zou het cement misschien kunnen bederven. Hier zijn een paar couranten. Ik geloof dat al die stukjes daar zijn. Zelfs die van het armpje, zelfs die van het vingertje. Ik denk dus wel dat ik die fond weer zal kunnen laten dansen. Oh, Tofim, dan zal ik zo gelukkig zijn, want ik houd erg veel van dat beeldje. Het is antiek, niet waar, monsieur le prince? Hoger dan prins kom ik niet. Altes serenissime zal Trofime me helaas nooit of nimmer noemen. Maar ik ben niet ontevreden. Het is een kopie naar een antiek bronzen beeld in Napels, Trofim. En als ik wel eens verdrietig of treurig was, dan keek ik wel eens naar dat beeldje. En ik weet niet waarom, maar dan kwam er iets over me van plezier en pret in het leven. Trots alles wat, wat ik voor verdriet of treurigheid had. Wat zou monsieur le prince nou voor werkelijke verdriet en werkelijke treurigheid hebben? Hij woont in een prachtige villa, hij is schatrijk, hij <laughs> is een jong, hij is gezond en madame la princesse is charmant. Kom, kom, wat zou monsieur le prince nou voor verdriet en treurigheid kennen? Dat mag die rot meneer zich wel wijs dat zij kennen, maar dat kennen zij niet. Dat kennen alleen wij, wij arme duivel, wij kennen verdriet en treurigheid. Want ziet u, kunstvoorwerpen zijn bijna altijd te repareren. Als die stukjes niet ontbreekt. Maar als je leven gebroken is. Ook al verzamel je nog zo zorgzaam die stukjes. Dan repareer je niet. Nee, monsieur le prince. Dan kun je niet repareren. Geloof je, Trofim? Ik weet niets. Maar ik zie dat Trofims leven gebroken is. Een vrouw, een vriend. Ziet die artiesten kop. Alleen de ziel van een artiest kan zo vol liefde... met doffe, glansloze ogen neerzien op een gebroken beeld. Alleen artiestenvingers kunnen zo vol liefde... de verspreide stukjes van een gebroken faun pogen samen te voegen. Daar staat hij. We moeten even wachten... voor wij het armpje lijmen aan de schodder. Meneer houdt veel van kunst, nietwaar? Oh ja, Trofim. Daarom houd ik zoveel van Italië. Daar zijn schatten aan schatten. Ik ben daar nooit geweest. Maar ook ons land is rijk. Ook Onsland heeft schatten. Ik was in Parijs. Ik zag het Louvre. Het is heel lang geleden. Ik herinner mij. Vroeger. In vroeger jaren hield ik als u veel van kunst. Van alles wat mooi was. En tevens was ik heel vroom opgevoed door mijn moeder... En omdat hij mij vertelt dat die legende van Saint-Trofim... ben ik later, ik was jong meneer, ik was in Parijs... opzettelijk die Venus van Al gaan zien. Dat is mooi, meneer. Maar mijn patroon Saint-Trofim vond dat niet. Hm. Wat is dan die legende, Trofim? Ook kent u die niet. Wel, Saint-Trofim was een leerling van die apotropolis. Hij kwam uit Ephesus in klein Azië en wilde het christendom verbreiden. Hij landde in Nice en trok verder naar Aal. Maar toen hij in Aal kwam, was het als nu... die mand mij, die mand van de rozen... en al die volk was blij en dankbaar... om die lente en om die rozen en dansen. Dansen in lange rijen, elkaar houdende bij de hand. Mannen, vrouwen, kinderen, dansen, met rozen bekranst... zoals ze toen in de oudheid zich bekranst... als ze vrolijk waren en blij. Zij dans in lange rij om die met roos bekranste Statue van die Venus... die in haar ene hand die appel houdt... en in die andere de spiegel, de Venus van Arlen. Zij stond in een ronde tempel, zo'n open tempel met zuilen, weet je wel. En zij dansen om die tempel en om die zuilen... haar dankende voor die heerlijke mei, voor het leven en voor die rozen. Maar toen kwam trofum met veel volgelingen want hij had al veel bekeerd. En toen zijn trofee met volk zich zingen, dansen, met roos bekransd, strekte hij die armen uit, zijn ogen bliksem, en hij vloek, hij vloek met imprecatie op imprecatie, het zingende, dansende volk. Hij vloek het, omdat het zondig was te zingen, te dansen, rond die Venus, die die appel hield, omdat ze de schoonste geweest was van drie godin. Hij vloek het zondige volk. En toen, meneer, toen verzamelde zich een donderende onweer boven die stad... en al die volk ontzet van angst en vlucht naar alle zijden. Maar nu richtte Satrofim zijn vervloeking op die Venus zelf. Die Venus die glimlachend steeds naar haar appel zag. En toen, meneer, toen sloeg de bliksem uit de donkere hemel... en trof het heerlijke beeld, zodat het neerstort in verbreizeling. En al die volk vlucht naar alle zijden, ontzet. En wie niet vluchtte verzamelen zich om zijn trofiem, knielen neer en smeek om erbarming. En hij bekeerde die alle tot het christendom. Hij bleef in Aal en werd de eerste bischop. Dat is een mooie legende, Trofiem. En je hebt ze me mooi verteld. Ik wilde alleen nog maar weten hoe het beeld van de Venus van Aal, als het dan door de implicaties van jouw patroon... die haar door de bliksem deed treffen, verbrijzeld werd toch weer tot schoonheid in Levenweg teruggeroepen... zodat het nu nog steeds tot een altijd durende vreugde staat in Parijs, in het Louvre. Kun je me dat niet vertellen? Nee, nee meneer, dat kan ik niet. Dan zal ik het je zeggen, Trofiem. De blanke Venus van Arles, hoewel de bliksem haar trof... herleefde uit haar verbrijzeling zonder enige repareerkunst van welke collega van jou ook... omdat de goden onsterfelijk zijn omdat zij zijn de eeuwige vreugde, de eeuwige schoonheid... die geen profetenwoord wordt en bliksemslag ooit heeft kunnen vernietigen. Zij is vanzelf weer opgerezen uit haar gruis. U zult wel gelijk hebben, meneer. Ik denk dat ik vroeger ook wel zo gedacht heb als u nu. Wat mooi is, vergaat niet. Tenzij woest de barbaar, of een verschillende kat heeft vernietigd. Gelukkig is de trofie met trouwdienaar. Om tenminste wat madame Poes omver heeft gegooid weer te herstellen. U ziet, uw kleine fone danst weer. Hij danst met diezelfde gebaar. En als ik hem nu brengen mocht. Op diezelfde plaatsje in uw kamer. Waar u hem zet. Om ik te kijken als u treurig bent of melancholiek, Of dat u weer vrolijk wordt dan zal mij dat een nog grotere geruststelling zijn. Want gedroogd is alles nog niet... en, en ander zou misschien mijn werk er niet kunnen doen. Kijk, Trofim, daar. Pas op, jij, als je ooit weer op de Vries klimt. Hm. Het maakt geen indruk. Heel mooi, Trofim. Dank je. Dank je, Trofien. Te veel eer, te veel eer, monsieur Comte false En Et merci monsieur le baron. Oh, oh. je recommande le verre, la faïence et la porcelaine. Je recommande le cristal, le marbre, l'alba et les bijoux antiques. dat was Couperus in Nice. Maar toen de Eer Eerste Wereldoorlog uitbrak... gingen de Couperussen naar het eerst nog neutrale Italië... dat ze zo lief hadden, totdat in het voorjaar van 1915... de naderende deelneming van Italië aan de oorlog... hen naar het neutraal blijvende vaderland deed terugkeren. Door Zwitserland en Duitsland reisden ze per spoor naar Nederland... En onverwacht verschenen ze in Den Haag. Men ontving Couperus zoals hij verdiende, want hij was een in internationaal bekende schrijver geworden. Hij werd bewonderd om de cosmopolitische, aristocratische sfeer van zijn voorlezingen uit eigen werk, terwijl het wekelijkse feuilleton weer voortging. Hoor het eerste na zijn terugkeer uit het Vaderland van 13 maart 1915. Zo ik iets ben, ben ik een hagenaar. Een hagenaar die als klein jongetje... een beetje overduveld door al zijn grote broers en zusters... zoetjes wandelde aan de hand van zijn kindermeid Caroline... langs de lanen der Haarse bosjes... of geheimzinnige spelletjes bedacht in de hoeken der muurkasten... spelletjes die reeds zijn allereerste romans symboliseerden... en waarvan nog zijn ouders nog broeders en zusters, nog Caroline, ooit iets begrepen. Een klein hagenaartje dus, met vreemde fantasietjes, die de school bezocht op de hoek van het Buitenhof, voor hij negen jaar met de hele familie naar Indië vertrok. Het is mogelijk dat die vroege verplaatsing van grote invloed was op ziel en geest van de kleine hagenaar, Zedert voelde hij de vreemde onrust in zich... die niet duldt het wortelen op de plek der gebeurde. Zedert werd hij de hagenaar die zich kriebelig voelde worden... als hij lang toefde in Den Haag. Deze zo vluchtige hagenaar is thans terug in Den Haag. Thans donkert Hollands gouden winterwolk boven zijn hoofd... dat hij slechts meende hoogte kunnen houden in zuidelijk azuur. Door de striemende vaderlandse regen... Ziet hij zijn gebeurtenis dat eindelijk terug? Maar wie zich losmaakt van eerste omgeving, wie ontgroeide aan de eerste atmosfeer en dan terugkeert in die zo bekende en toch onbekend geworden luchten, wint een nieuwe visie, waarin zijn oog genietend ontdekt wat bij de trouwe worteling van zijn wezen hem nooit zo zou hebben getroffen. Zo trof er de terugkerende Hagenaar iets dadelijk in Holland in Arnhem, in Utrecht, in Den Haag, aan het station. Iets echt Hollands in de gezichten die hem omringden. Gezichten van spoorwegbeambten van kruijers, koetsiers... wat plompe volksgezichten, volstrekt noordelijk en kaninefaats. Iets trouws, iets trouwhertigs, iets gemoedelijks. Iets van, ik zal je nou wel helpen, meneer, daar kan je op aan. Je moet er maar niet over tobben, het komt waarachtig wel terecht. Dat was het eerste wat de hagenaar trof... Om hem heen waren de gezichten niet geestig schuinspiedend of glimlachend verleidend om wie zo vreemdeling geheime schoonheden te ontdekken in deze lage landen. Maar vooral breed trouwhartig en zo eerlijk om de drager die gezichten zelfs handbagage toe te vertrouwen, waaronder kostbare, zonder één ogenblik te kijken naar nummer op pet of mouwband. Zeker, hij werd wel beloond voor zijn terugkeer. En het typische, het In-Hollandse trof hem die volgende dagen in de stad... die hij steeds kosmopolitischer had geroemd dan Schiedam of Oudewater. Uit de eetzaalvensters van het grote hotel... zag hij de typische kleine straat met de typische kleine winkeltjes. Ieder huisje een huisje apart, ieder winkeltje een huisje met een eigen dakje erop. Trouwens, dat trof in iedere straat... Ieder woonde apart in zijn huis of zijn huisje. Hoe verschillend van overal, waarbij er nooit anders dan grote gebouwen verschillende bewoners herbergen. Met één dak, één groot dak boven allerlei inwonende mensen, die elkaar maar zelden kennen. Hier in Holland, hier in Den Haag, wilde ieder zijn eigen dak boven zich en woonde tussen zijn eigen vier muren. Een afgesloten geheimzinnigheid. Een Kubieke dakgepunte eigenheid hield steeds het Hollandse, het Haagse gezin omvat. Hoe geheel Hollands waren die straten. Zo waren zij in geen land. Ook scheen het de teruggekeerde Hagen naartoe dat dat alles wel gevaren was in de stad. De welvarende wijken strekten zich uit, regelmatig gebouwd naar Scheveningen toe. naar het scheen wel mijlenlang. lang. Het waren meestal huizingen van drie verdiepingen zuiver, banaal van lijn gebouwd, keurig van baksteen... echt Hollands van kozijn en raamomlijsting. Die brandnieuwe straten, genoemd naar allerlei min of meer beroemde of bekende persoonlijkheden... oh, ik vind het heel goed dat die straten er zijn. En zo ze misschien niet specifiek Haags zijn, dan zijn ze toch specifiek Hollands. Maar of ik ze nu door wandel of door tuf? Ze maken op mij een verbijsterende indruk van eenvormigheid en eindeloosheid. En als je het mij nu op mijn geweten maar vraagt... dan moet ik u eerlijk bekennen dat ik nooit mij zou kunnen opsluiten... in zulke Haags-Hollands huis. Achter zulke keurige tulige ordentjes voor de spiegelende ramen. Met zoveel buren, wier namen en huisnummers. Ik vermeld zou zien met de bijvoeging dat zij lid van armenzorg... of van de nachtbewaking zijn met de waarschuwingen dat er niet aan de deur wordt gegeven en gekocht... en dat drukwerken niet worden teruggegeven. Geheel het aspect van zo'n brandnieuw, fatsoenlijk huis... liever het aspect van zo'n Haags-Hollandse straat... doet mij verpletterend aan. En zo ik er moest wonen... zou ik vinden dat ik geheel mijn vrijheid verloren zou hebben... en zou ik mij ongelukkig gaan voelen... ...toch was het in Den Haag dat hij zijn laatste romans schreef... ...de meest grandioze, misschien de beste, Iskander... ...de geschiedenis van Alexander de Grote. Hij beschrijft de geweldige veroveringstocht van Alexander... ...van de grens tussen Europa en Azië. De Hellespont spond af, tot de Indus toe... ...heel het reusachtige Persische Rijk van toen... ...en de aangrenzende volken, tot de koninkrijken in India toe... ...onderwerpt hij in een blinde veroveringsdrang. Boven deze levensgeschiedenis zette Couperus een motto. Een zinnetje uit een van de oude biografieën van Alexander. En hij die door de Persische wapenen niet verslagen was... werd door de ondeugd overwonnen. Die ondeugd was het toegeven aan onmatigheid... en vooral de bezetenheid die zich van ieder die absolute macht bezit... schijnt meester te maken... U hoort twee tonelen uit Iskander. In het eerste is Alexander 24 jaar... en bij Issos heeft hij de Perzische koning Dareios verslagen. Zijn oude veldheer Parmenio heeft zich aangemeld voor een onderhoud. Wat wenst ge? Parmenion vraagt tot de koning toegang. Parmenion heeft geen toegang te vragen. Hij er binnen. Parmenion vraagt de koning onderhoud zonder getuigen. Vrienden... De opperbevelhebber wenst de koning zonder getuigen te spreken. Volgens Persische zeden is hij gekondigd. Laat mij bid u dus alleen. Zelfs gij, Philotas, Nicanor, laat mij met uw vader alleen. En gij allen, laat mij alleen, mijn vrienden. Laat Parmenion binnen. Liet gij u kondigen, Parmenion? Ik niet. Het was een neug die mij kondigen wilde toen ik vroeg of gij alleen waard... Ik wist niet welk bevel gij gegeven had... toen gij waart met de jonge vrienden en wachtte. <laughs> Wellicht voor het eerst van uw leven. Zet u. Komt gij beraadslagen? Eerder u raden, Alexandros, zo ik eerst u vragen mag. Zo vraag. Wat meent gij te doen? Daar te het achtervolgen? Twijfeloos. Wij weten niet waar hij schuilt. Wij zullen het weten. Zeker, maar niet spoedig. De pers is getrouw zijn koning als een hond zijn meester... Geen pers tot nu toe heeft van het geheim gerept. Ik zou u raden Dareios niet te vervolgen. Ja. Hoe ver? Wilt gij Azië binnentrekken? Tot Babylon, stel ik mij voor. Verder. Verder? Zo Babylon ons toevalt, zijn wij meester van Azië's metropool en Dareios grootste winterverblijf. Ik wens tevens zijn zomerverblijven: Susa, Persepolis, Bazar Ik wens alles. Wij trokken ten oorlog om Hellas te wreken op Perzië om ons te wreken op de Raios, de zoon van Istaspes... op Xerxes, op alle Persische overweldigers. Ik geef het toe. Zo Babylon ons toevallig. De Raios blijft ons ver. Ik wil hem in knechtschap aan mij overgeleverd. Ik wil fnuiken in hem, de Achemeniden, die eeuwen ons fnuiken dorst. Wij zijn reeds één jaar in Azië. Wanneer zult ge uw vaderland en koninkrijk weerzien? Als ik de Raios geknecht heb. Het zij zo. Maar reeds vinden de Falangieten dat één jaar onafgebroken oorlogswerk zwaar is. Zij zijn vrije mannen, al zijn ze niet edelboortig. Geen gedwongen slaven of huurlingen zelfs. Vrij of niet, edelboortig of niet. Zij zijn wankelmoedig en gauw vermoeid als wijven. Zij wonnen u enkele dagen her de slag bij Isos. Zij namen u dit wilderige kamp. Zij zijn onrechtvaardig. Zend om nieuwe strijders. Laat deze huiswaarts keren om een vrouw te bezoeken en Macedoniërs te verwekken. Het zij. Zo zullen zij vermoedelijk tevreden blijven. Een vuiltocht die één jaar duurt, is lang. <laughs> maar korter dan één die tien jaar duurt. Gij schertst. <laughs> zeg mij, gij wilt dat ik Syrië en Fornikië neem? Ja, zo is de zee ons. En in Damascus en Gaza borg de grote schatten. Ik zou u raden... Gij raadt mij veel per miljon en niet altijd goed. Gij riet mij niet bij de Granikos te strijden tegen een Persische overmacht. Ik volgde uw raad niet op en overwon. Het is waar. Gij riet mij niet, Filippos, de Akarnaniër te vertrouwen. Ik vertrouwde hem en hij genas mij. Het is waar. Gij waart vermoedig, omtrent de slag die ik bij Isos de Persen leveren wilde. Terwijl de Rijos mij dwaas en trots toeliep tot zijn verderf. Ik had ongelijk. Een goddelijk fortuin dient u en dwingt mij ontzag voor u af. <laughs> ik ben slechts een grijzaard die somtijds meent een grijnwijsheid te hebben gegaan. Gij zijt mijn opperbeverhebber die ik hooglijk waardeer. Neem Syrië en Phonikie. Neem Arabië tot de Nijl toe. Ik zal het doen. En als ik Arabië veroverd heb, zult gij Egypte willen. Ik zal het niet willen. Het Westen is mij niet nodig. Zo zegt ge nu. Maar uw eerzucht wordt mij beangstigend. Mij, die geen vijand ooit vreesde. Wat vreest ge nu? De lucht. De lucht? De boven ons welft. Deze zwoelheid, zelfs in de herfst. Het is weer steeds de geur van een onbekend aroma rondwaart. Men zegt dat de winters koud zijn in Azië. Een geur? Het is mogelijk, de vorstelijke vrouwen branden er in haar tent. En wat meent ge? Gij zult veel overwinnen. En toch niet alles. Wat dan niet? Gij zijt geweldig. En toch niet geweldig genoeg. Hoewel ik u daarom lief heb. Verklaar u. Gij waardarijos, moeder, vrouw en dochter... een genadig als nooit een overwinnaar was. Zij troffen mijn medelijden. Ik zou u niet zo lief hebben gehad... had gij ze verkracht en geworgd... en toch het ware beter geweest. Parminion, waarom? Omdat zij nu u overwinnen zullen. Mij? Hoor mij, Alexandros. Zoals gij beveelt... ga ik draad naar Damaskus om het te nemen. Dat de goden mij gunnen de goede kans. Maar Zina verzocht u met mij te gaan om haar moeder en jonge zoon daar te vinden... voor wie ze bezorgd is. Ik stond het daartoe. Ik wil u raden, staat toe dat ik u raad. Eerbiedig daarij als vrouw en dochteren. eerbiedig niet Parzina, men weeuw. Zoek haar op in Damaskus of waar zij toeven. En overweldig in de treurende gade dat... wat u anders in Azië overweldigen zou. <lacht> Gij wijze oude man... Gij voelt dit als wie uw vader zou kunnen zijn. Nooit, nimmer, omhelst het gij een vrouw. Omhelst die Persische vrouw. En overweldig in haar de geheime macht... wie er zoele geuren ontzenuwend drijven over deze landen. Gij raadt misschien goed. Eens wijzen vaders raad gaf gij mij nu. Wie weet zal ik doen als gij riet, hoe vaak ik ook niet zou deden. Ik ga nu, Alexandros. Mijn troepen breiden zich voor. Morgen trek ik met hen naar Damascus. Heel vergezellen u! Twaalf jaar later. Alexander als een Persische koning gekleed, met lang gekruld en geparfumeerd haar en gekrulde baard. Hij heeft in de laatste tijd Parmenio laten vermoorden, Philotas laten terechtstellen. Kletos zelf in drift gedood Van zijn oude krijgsmaggers Is er nog één over Hephaestion. Ik ben ziek De geneesheren? Filippos de Akanamiër is geweest Er is koort, zei hij Hij bereidde mij drank En komt straks terug Zet u naast mij Laat mij uw hand voelen uw hand is gloeiend. Ik gloei overal. Er is koorts. Mijn hoofd groeit naar de top van de tent. Ik voel als een waanzin in mij die ik mij bewust ben. Spreek niet. Ik wil spreken. Het verstikt mij anders. jongen. Ik voel mij overwonnen. Gemaald, maalt, gij Wees rustig. In mijn waanzin ben ik rustig. Ik eil niet. Ik maal helemaal niet. Ik voel mij overwonnen omdat ik belachelijk geweest ben. Ik heb Polypar Koen ter aarde geworpen... omdat hij mij niet op Persische wijze met de kin op de grond begroet. Gij waard heeft. Ik was belachelijk. Heb je de gezichten der Perzen gezien? Van ook Zateris en de anderen. Niet een spier vertrokken zijn, maar ik gevoelde dat zij mij verachten... omdat ik mij niet bedwong, omdat ik niet wist te bedwingen... Zij dachten, nimmer zou Rijos zo hebben gedaan. Zij dachten niet zo, toen ik Kleiters doorstak. Ook Rijos was hevig, zeggen zij. Ja, hij was nooit belachelijk. Weet je, het is hun oude bloed dat houdt hem bezadigd. Overwonnen hebben wij hen steeds met onze krachten, onze wapenen. Maar onderwijl overwonnen zij ons met de stille machten die zijn... in hun ziel en in deze luchten... Armenion, iets voelde in het begin... Hè? Spreek niet meer. Evastion, waar ben ik? Waar zijn wij? Aan de voet van de Aziatische Kaukasus, bij Drapsaka. Naam zonder belang. Als ik beter ben, wil ik verder. Indië, Indië. Nog slechts de oceaan. Wilt gij mij volgen? Zou ik u niet volgen? Zou het gij niet beter doen terug te gaan... Waarom wilt ge niet, zoals ik reeds zei, als onderkoning van Medië naar Ekbatra teruggaan? Zonder hoog gezag liet ik zo'n belangrijke plaats achter. Er loeren steeds die Irkaniërs vlakbij. Hefaistion, wilt ge niet als onderkoning naar Ekbatra? Verlang ge niet naar uw mooie vrouw? Kun, er zijn de schone paleizen, er zijn de prachtige jachtparken... waarin Pamenion op mijn bevel werd omgebracht. Gij zou zijn geest kunnen bezweren Bezweren met al uw vriendschap Bezweren mij niet tot in mijn koortsen te vervolgen Stil, stil Laat mij spreken Ik baat daarna Het is de mystieke stad Herinnert u De zeven zich telkens verhogende muren Als een gewijde koker waarin de stad Met de heilige Mitra tempel een grote god is Mitra, middelaar tussen hemel en aarde. Doe er met de magiërs het iedere dagsoffer. Offer de stier, iedere dag, iedere dag en Bezweer Pamelions geest en de geest van Philotas. Alexandros, mijn Alexandros. Stil, stil, niet luid. Ze dwalen om mij, de doden. De oude man had van zijn zonen nog slechts Philotas... Nicanor was voor mij gesneuveld of stierf van een verwaarloosde wond. Hector, zijn jongste, mijn lieveling, hij verdronk in de nijl. Ho, oh, oh. ik niet naar Egypte gegaan. Hephaestion, bezweer ook de geest van Kleitos. Helaas, zijn zuster, mijn voedster. Hephaestion, ga spoedig naar Ikbatena. Want uw grote ogen, o vriend, uw grote ogen, zoals Filotas zei, verwijten mij langzamerhand te veel. Verwijten mij mijn opwellen, mijn misdaden, mijn dwalingen, mijn driften. Ik kan niet meer in ze staren. Zo moet ik gaan, omdat ik u te lief heb. Niet zien kan, dan slechts met een stil verwijt, dat ge dwaald, u niet bedwingt, dat ge misdadig zijt. En zo zendt gij mij ver, ver weg naar ekbatana en wilt ge zonder mij naar Indië en de oceaan? Indië. Indië. Nog slechts de Indos over en de Indische landen zijn mij. Alle die fabel omzweefde geheim om waren de vorsten. Ik wil die landen... Ik wil die vorsten voor mij doen knielen. Maar maar in de Macedoniërs? Zij murmureren steeds, en volgen toch. Naar huis zend ik ze roep ze weer op. Zij zullen murmureren, de... Wij steeds gehoorzamen. O, oh, ik ben ziek. Ik heb koorts. Bachoas weet niet meer mij de wijnen te mengen. Gevaast, joh. wilt gij niet naar ik baten, ha? Verlangt gij niet naar die mooie vrouwke? Onderkoning zou ik u maken. Zo wild blijft dan. Overweldig met mij, Indië. Alle die verre Indische landen. De landen van de dageraad. Tot welke Dionysus eens optrok. Overweldig met mij de oceaan. Oh. Oh. Als ik zo ziek ben... Schijnt het mij toe dat ik nooit meer zal genezen. En mijn levensdoel nooit zal bereiken. En tragisch wordt belachelijkheid. Mijn hoofd groeit tot boven. Tot boven. Zoon van Zeus. Ben ik belachelijk. en om te eindigen een brief... die Couperus enkele maanden voor zijn dood aan een goede vriend schreef. De steeg, 23 april 1923. Mijn beste vriend... hoewel ik met een gelukkig mislukte longontsteking... compleet de rust moet houden... wil ik je even schrijven. Ik voel in je brief... Behalve de behoefte om even geluk te wensen met het douceurtje van de Tollensprijs, dat heel aardig is, ook de drang me even van je verdriet te melden. En dat waardeer ik een bewijs dat er voeling tussen ons is. Beste kerel, de relaties van de aanbiddelijke Eros, die de oude Helene naast zijn goddelijke moeder Afrodite hadden geplaatst, duren, ik geloof, nooit een mensenleven. Maar laat ons waarderen de tijd dat zij duurden. Zelfs al mengden zij geluk met verdriet te samen. Dan breekt het af, om deze of gene reden. Ach, dat is altijd zo. Ik behoef je niet te zeggen, wees krachtig. Je bent het. Je hebt toch, niet tegenstaande vele moeite en zorg... een mooier leven dan vele anderen. Je hebt je vrijheid, je werk... En al is dat alles niet in het goud der aarde geïncrusteerd... het is toch tezamen een schat die gewaardeerd moet worden. En nu, beste kerel, moet ik uitscheiden. Ik ben 10 juni jarig. Als je me wilt zenden een kaartje met M-O-R... met oprecht rouwbeklag, dan heel gaarne. Het huisje schiet op, is klein maar lief. Je komt van de zomer logeren in juli, augustus of september. Adieu, beste kerel. Veel, heel veel liefst van Betty, Louis. U hoorde Zo ik iets ben over het leven en werk van de schrijver. Louis Couperus, uitgevoerd door de Haagse Comedie met Gijsbert Darsteeg... Bob de Lange, Bas ten Batenburg, Jan Velo, John Koch, Wim van Rooij... John Vels en Kees Kolen. Het werd geregisseerd door Bob de Lange. Wellicht bent wel op de hoogte, misschien ook niet. Het Louis Couperus genootschap heeft 2013 uitgeroepen tot Couperusjaar. Het is dit jaar namelijk op 10 juni, precies 150 jaar geleden... dat Couperes in Den Haag geboren werd. Er worden tal van activiteiten georganiseerd rondom de schrijver. Sommige dingen zijn doorlopend, zoals letterlijk en figuurlijk... de literaire wandeling die u door Den Haag kunt maken. Op de 25e bijvoorbeeld van deze maand kunt u in Villa Oude Heijendaal... in Nijmegen een literaire avond met Maarten Klein meemaken... onder de titel Louis Couperes, een Haagse heer van 150 Lentes Jong. Alle informatie over het Louis Couperis-jaar vindt u op www.LouisCouperis.nl. En wat heerlijk dat die prachtige vertelling van daarnet... uitgevoerd door de Haagse Comedie dan toch ook echt bewaard is gebleven. En hier op Radio 1 bij Woord van de VPRO, op VPRO opnieuw het levenslicht ziet. En nu hoor ik u bijna denken... maar er is ook heel veel verloren gegaan, gewist en weggegooid. Dat is natuurlijk zo, maar het glas is half vol, denk ik dan maar. Niet half leeg. Misschien heeft u zelf wel iets bewaard... dat hier in Hilversum door de vingers is geglipt. Luister naar de volgende belangrijke mededeling. Uitzending vermist.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 En ik ben ook heel erg benieuwd of u dat ook gaat proberen en of u ergens mee op de proppen komt. Ik heb nog een andere boeiende Louis Couperus activiteit gevonden. Het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresor organiseert in het Couperusjaar een studium generale over Louis Couperus. als exponent van het culturele leven van het Fin de siècle. De spreker op 27 februari is Bas Heijnen. Zoals gezegd, op louiscouperus.nl vindt u alle informatie. Coperis was een groot muziekliefhebber. Hij was zelf heel muzikaal en beschikte over een hele goede stem. Hij improviseerde geregeld in zijn eentje hele stukken... uit Italiaanse opera's bij elkaar. Dan zong hij alle rollen in zelfgemaakte onzinvertalingen. In zijn eentje voerde hij hele opera's op... en speelde dan ook het gordijn, het ballet, het orkest en de souffleur. Dat is toch wel vrij knap. En In zijn werk was muziek dan ook heel erg belangrijk. En Coperis had een voorkeur voor de Italiaanse opera. Een van zijn favorieten... was. Aida. Hieruit draaien wij de beroemde Aria Celeste Aida, gezongen door Luciano Pavarotti. <mys> per te ho pugnata door Luciano Pavarotti. En daarmee sluiten we het uur gewijd aan Louis Couperus af. Deze opera was zo zoveel ergens te lezen, een van zijn favorieten. Dus niet voor niks hebben we hiervoor gekozen. U luistert op Radio 1 naar Woord bij de VPRO. En wilt u iets opnieuw beluisteren uit Woord? Dan kunt u dat doen via onze Facebookpagina. En die is te vinden via www.facebook.com slash en u kunt zich ook abonneren op de podcast en dat gaat weer via een ander adres dat is vpronl woord onderstreepje podcast wilt u reageren dan kunt u mailen naar woord@vpro.nl, woord@vpro.nl en ouderwets ambachtelijk schrijven dat kan naar woord bij de vpro. Postbus 11-1200, JC in Hilversum. We gaan zo meteen verder na het journaal. En in het volgende uur deel 2 van een heel mooi portret van een bijzondere man. Priester, schrijver en politicus Herman Verbeek. Absoluut de moeite waard om er even bij te blijven. Tot zo.